Het academiegebouw van de Universiteit in Groningen is bezet. Studenten die actie voeren tegen kamernood gingen via een zijingang het gebouw binnen. En gaan er niet meer weg voor hun wensen worden ingewilligd. protest is vooral bedoeld voor internationale studenten. die soms dakloos zijn of in een tent op de camping moeten slapen. De rug en de handen moeten er gewoon voor zorgen dat er meer plaats is voor internationale studenten. voordat ze ze uitnodigen. Door dus ze maken reclame wereldwijd. kom in Groningen studeren, terwijl het ineens plek is. Vanwege het protest is het academiegebouw van de Gronings Universiteit gesloten. Als het aan het kabinet ligt, dan komt er een zwarte lijst voor agressieve vliegtuigpassagiers. Drie Spanjaarden kregen gisteren een boete omdat ze op een vlucht naar Amsterdam geen mondkapje op wilden doen. Ook reageerden ze onbeschoft op aanwijzingen van stewards en stewardessen. Anticonceptie, zoals de pil, wordt in Frankrijk voor vrouwen tot hun 25 ste gratis. De Franse minister van Gezondheid vindt het niet oké okay dat sommige vrouwen geen anticonceptie gebruiken omdat ze het niet kunnen betalen. Hij vindt dat elke vrouw er gewoon recht op heeft. De vrouw die gisteren 10 kilometer van de kust bij Wassenaar gered moest worden, ging gewoon even een stukje zwemmen. De Zemster werd door een Belgisch jachtschip ver van de kust gespot. Ze schakelde gouden kustwacht in. Hoe ze zover heeft kunnen afdrijven is nog niet duidelijk. En zo klonk het vanochtend in Nijmegen. ...is een deel van een oude kolencentrale opgeblazen... ...omdat het gebouw plaats moet maken voor zonnepanelen en windmolens. De komende tijd wordt er nog meer geknald. Ook de machinekamer en hele hoge schoorsteen. En een hele hoge schoorsteen gaan tegen de vlakte. Allemaal om de boel uiteindelijk groener en duurzamer te maken. Het weer. Veel plaatsen schijnt de zon. Het wordt 24 tot 27 graden. Maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking en de kans op een bui toe. Morgen overal kans op regen. En met 22 tot 24 graden iets minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Op de meeste wegen kun je zonder enige vertraging doorrijden. Er is één uitzondering in de regio, dat is namelijk de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knopen Zaandam en Permanent Zuid 6 kilometer file. Door spoedreparatie is daar één rijstrook dicht en ook is de afrit Permanent Zuid zelf afgesloten. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 can come in. If I ever slip I no need for judgment I get up when I fall While well, I'm here in my heart cold But take a sip of your pride Please you spit it out At least you tried it Drop the heart, forgot the lines Well, a list of those goes through my mind the couldn't that's for But I'm here in my heart cold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 Petrojet, Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Olha que coisa mais linda, <tieding> mais cheia de graça. Éla, menina, que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar.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 Wir schauen uns an ein bisschen zu lang und irgendwann wird aus dein Blick ein warmer wehweh Was du meinst, kan ich in deinen Augen sehen Augen sehen Und wir tanzen erst ganz langsam dann kommst du mir Fühlt sich an wie tausend Grad. Zwischen uns nur Millimeter, ich hab keine Wahl, ich folge dein Signal. Hacer te, te llevo a la playa, hasta el Hacerlo la luna, gasten la fortuna. La noche no falla, cruzamos la raya. ¿Tú niet meer wachten. Vamos, Vamos a marten. Vamos a amar. Deel me je